Ja, Goedemiddag en uh, welkom bij het tweede uur alweer van zondag in Kennemeland... hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Nou, in uur twee hebben we natuurlijk weer veel te melden. Wat dacht u van uh, het uh, sportnieuws uit Zandvoort en omgeving? Joop van komt uh, straks even langs om het een en ander uh, te vertellen... over bijvoorbeeld het voetbal van gisteren en over het basketbal. En verder gaan we kijken naar een nieuw veteranencafé in Bloemendaal. En daar uh, weet de heer Verrijk alles van. En hij zullen we zo even opbellen om te kijken wat houdt dit nou eigenlijk in. En mogen ook mensen buiten Bloemendaal bij deze vereniging komen of eigenlijk naar het Veteranencafé komen. Nou, dat natuurlijk en meer hier bij Zondag in Kennenbeland. En dit is um, Lenny MUZIEK Vijf uur. En dat was uh, Ilse de Lang met I'm Not So Tough en daarvoor nog Lenny Gravitz met It ain't Over Till It's Over. Um, we gaan kijken even naar Bloemendaal. Waarom? Omdat daar namelijk een uh, nieuw soort café wordt geopend op 27 januari. En het heet een uh, heus Veteranencafé Bloemendaal. En uh, de meneer die hier alles over weet te vertellen is de heer uh, Verrijk. Uh, meneer, goedemiddag. Goedemiddag. Um, wat kunt u vertellen over het Veteranencafé? Is dat echt, uh, was daar zo'n behoefte aan in Bloemendaal? Nou, de behoefte is bij veteranen over de hele linie in Nederland sowieso wel. En Nederland kent ook een heel groot aantal veteranencafés. Die kan je gelukkig tegenwoordig googelen. Maar het was in Bloemendaal was het er nog niet. En Bloemendaal beschikt toch over de hele gemeente over zo'n 120 veteranen. En dan praten we nog niet eens over de lijst van veteranen die dus op jonge leeftijd al veteraan geworden zijn. Ja, want waar, bestaan, waar bestaat de groep veteranen uit in Bloemendaal? Maar in principe bestaat de groep Veteraan uit Bloemendaal uit Oud-Indië-gangers. Uh, mensen die in Nieuw-Guinea gezeten hebben, in Libanon, in, uh, in Korea. Uh, mensen die uh, zelfs in de Balkan gezeten hebben. Dus ze hebben ook de politiële acties. Als mensen terugkomen, dan zijn ze veteraan. Ja, want eigenlijk zijn dit dus mensen met uh, ja, hele diverse, uh, zeg maar, waarschijnlijk hele diverse achtergronden. Want uh, ja, in de ene oorlog zijn hele andere missies natuurlijk uitgevoerd dan de andere. Ja, nee, dat klopt ook, klopt ook voorkomen. In Nederlands-Nieuw-Guinea in Nederlands hadden we het, had het probleem dat we graag wilden dat Nederlands-Nieuw-Guinea nog bij Nederland bleef. En dat was destijds met Indië ook het geval. Maar uh, ja, later zijn die missies allemaal omgezet in vredesmissies en strijden dus de jonge soldaten voor de vrijheid van een ander in een ander land. Maar goed, in ieder geval één ding hebben ze gemeen. Ze zijn ja. allemaal uitgezonden geweest. Ja. En uh, ja, u zegt er is behoefte dus aan een, een soort van café. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ik, ik moet het zo voorstellen dat het is een cafébedrijf dus een gelegenheid geeft één of twee keer per maand een aantal uren uh, open te zijn onder de naam Veetranen Café. En een voorbeeld hiervan is dat het in Heemstede al enige tijd met succes draait... En uh, daar is het dus in de eerste aanloop en die hebben hun ruimte beschikbaar gesteld op de dinsdagmiddag, eerste dinsdagmiddag van elke maand. En wij hebben besloten om het in, uh, in café Vreeburg aan het Kerkplein te doen, de laatste donderdag van elke maand. Maar dat, en dan is Bloemedaal, dan is dat, gemiddeld... dat is in Bloemendaal. Dat is in Bloemendaal. En uh, we hebben in. Ja, als, in ik, nogmaals, ik weet je niet allemaal uit mijn hoofd. Uh, we hebben vroeger in Haarlem ook een veteranencafé gehad. Maar dat sloeg niet zo heel erg aan. En wij merken nu de tendens dat er dus heel veel jongeren. En ook mensen, oudere mensen behoefte hebben om met elkaar te praten. En we willen gewoon die gelegenheid bieden. Dus dan stap je al uh, naar een, een ondernemer toe. En dan vraag je of hij het leuk vindt. Om zo'n soort veteranencafé in zijn eigen etablissement uh, ja, te, te laten opbloeien. Ja, want mensen komen vooral dan naar elkaar toe om te praten of ervaringen uitwisselen? Hoe ja, werkt dat? Praten, ervaringen uitwisselen, vooral de oudere mensen die elkaar niet zo vaak zien, die grijpen dat aan als een soort reunie. En uh, ja, het is ook eigenlijk het verhaal van het in de, opnieuw in de belangstelling zetten van uh, de soldaten die dus voor de, voor de vijf en anderen gevochten hebben. En een van de voorbeelden is dat wij ook uh, de laatste vier jaar in de regio weer gestart zijn met, uh, met een hele oude actie. En dat heet dus de, de poppies, of, oftewel de klaproos. En dat is ook plotseling uit Nederland verdwenen. In de jaren 50, 60 hadden we dat. En dat is ook voor de, voor de, voor de mensen die dus gesneuveld zijn, de jongere mensen. En daar worden dus weer de graven. Van onderhouden. Dus het is een netwerk van. Uh, van. Uh, van, uh, ja, van, ja, van uh, hele aparte. aparte dingen die in het leven gebeuren. die niet zo, niet zo aan het daglicht zijn. En dan moet ik ook vertellen dat Nederland natuurlijk niet zo traditietrouw is. als je dat ziet ten opzichte van andere landen. Uh, maar uh, op deze manier merk je wel dat er steeds meer behoefte bestaat. om met deze mensen te praten. Maar. Uh, ja, mensen gaan dus vooral praten. ervaringen uitwisselen. Ja. Uh, is dat. Is dat uh, in wat voor sfeer is dat? Want je kunt nou, ook zeggen van. Mensen kunnen praten met hun familie of misschien met een dokter of met een soort psycholoog? Nee, nee het... dit, is, dit is gewoon het, een, een, zeg maar één keer per maand het gezelligheidsuur uh, dat veteranen onder een genot van een glaasje of, of een kopje koffie, simpel kopje koffie met elkaar kunnen, kunnen praten over, het, over vroeger en over de, de dingen die ze meegemaakt hebben. En uh, dan ook uitwisselen, vooral als er wat jongere veteranen bij zijn, uh, is, zou dat natuurlijk helemaal fantastisch zijn. En wat bedoelt u, uh, wat verstaat u onder jonge veteranen? U bedoelt de mensen die in de jaren negentig uh, ja, uh, naar de oorlog? Ja, onder Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, zijn veteranen de jongens, die, dus, uh, die jongens en meisjes die afgezwaaid zijn uit Afghanistan, die hun missie erop zitten en dus ineens veteraan geworden zijn. Ja, want dat is natuurlijk wel heel erg een groot verschil. Ja, uh, ja. Niet alleen qua leeftijd, maar ook qua missie. Ja, uh, nee, dat klopt. Dat klopt helemaal. Uh, ik dit, ja, het is een beetje, een beetje moeilijk hier uit te leggen. Omdat ik net al zegt, de traditie die kennen wij niet zo. Maar ik ben dus in het najaar in, in Canada geweest. En bijna elk zelf, uh, zichzelf respecterend dorpje of stad of stadje... ...heeft een veteranencafé wat s middags van twee tot, tot s'avonds negen elke dag open is. En daar komen alle militairen van, van alle rangen en standen... Uh, uh, ...ook die niet meer in dienst zijn, die komen bij elkaar. En uh, ja, die komen daar dan uh, gewoon gedachten uitwisselen, bordje drinken, met elkaar praten... En dat is heel apart. En oh. als je daar dan binnen loopt en je ziet daar de Nederlandse vlag hangen en je ziet foto's uit Nederland, dan denk je nou, er zit nog heel wat aan verhaal en historie daar. En dat proberen we in Nederland een beetje van de grond te krijgen. Ja, want uh, denkt u echt dat, uh, dat de ouderen zeg maar, met de jongeren gaan mengen? Want uh. va Vaak is er toch ook nog een soort van rangorde ja, binnen nee. de veteranen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar uh, toch uh, is gebreken, met name weten we dat uit Heemsteden, omdat dat uh, sinds een paar jaar draait daar, uh, dat dat zich redelijk goed mengt. En dat, uh, dat het toch heel apart is. En okay. natuurlijk zoekt een oud indië snel zijn oude maatje op, maar uh, de oud indië is ook bereid om voor de scholen wat te zeggen. En dat zijn allemaal linken die je kan leggen om uh, het onder de aandacht te brengen. Oké, okay. nou het klinkt in ieder geval wel heel erg interessant. Zijn er ook mensen of mogen de mensen ook, uh, uh, zijn er mensen ook welkom die uh, geen veteraan zijn? Ja, absoluut. Het is uh, helemaal niks zo dat, dat het café bijvoorbeeld uh, afgesloten is en dat er alleen maar twintig oudere mensen zitten. Nee, het is café is open en iemand die het interessant vindt kan er rustig bij komen en, uh, of met iemand praten of uh, een veteraan neemt, uh, neemt een, iemand mee die met andere kennis wil maken. Dat maakt niet uit. Oké, okay. Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Kunt u nog één keer vertellen uh, waar, wanneer en hoe laat? Ja, het Vetranencafé wordt geopend op donderdag 27 januari in Grand Café Ferreeburg aan het Kerkplein in Bloemendaal. Uh, de opening zal plaatsvinden door de burgemeester en dat is tussen 4 en 6 uur. Tussen vier en zes. Oké, okay, de burgemeester ja. Nederveen zal het openen. Ja, dat hebben we gevraagd. En ja, er komt een bord buiten te hangen waarop Veteranencafé staat, waardoor het herkenbaar is. En we, er komen ook posters en die gaan we ook uh, uitzetten onder de sportorganisaties. Omdat uh, recentelijk gebleken is dat er ook veel ouders zijn die, die bij een klaproosactie een klaproosje voor een kind komen halen. En dan plotseling zeggen, ik ben ook veteraan. Nou, dat zijn mensen die doelgroepen proberen we allemaal te bereiken. En kunnen en mensen naar... nog even kijken, want ik heb gezien dat jullie ook een website hebben voor meer informatie. Uh, heeft er... Ja, ik, heb, uh, ik ben zelf in de gelegenheid geweest dankzij de gemeente Bloemendaal om een grote website te bouwen over de Tweede Wereldoorlog in Bloemendaal. En daar hebben we een, een aparte site, besteden we helemaal aan uh, autoriteiten, monumenten, veteranen en alles wat heden en dagen dus uh, te maken heeft met, met, met oorlog en oorlogsverleden. En wat is de site? De site is www.1940-1945.bloemendaal.nl Oké, okay. nou meneer Verrijk, dat is helemaal duidelijk. Ik ja. zou zeggen heel veel succes en vooral ook uh, plezier ja. met, uh, met de heren en dames uh, wat betreft het Veteranencafé. En dat er maar veel uitgewisseld mag worden en dat, uh, dat ja. we er misschien nog wel uh, wat rijker aan worden qua ervaring voor, uh, voor de toekomst. Nou, dat is ook de bedoeling om ze te betrekken ook bij wat de jeugd tegenwoordig aan herdenking doet. En we proberen uh, het op touw te zetten dat dus ook eens een avond organiseren in de gemeente. Waar ook mensen die overdag niet kunnen of invalide zijn en moeder te been ook daar naartoe kunnen komen. Oké, okay, prima. Meneer Verrijk, hartelijk bedankt voor deze toelichting en succes ja, op de 27e. Uitstekend, hartelijk dank. Get up yeah, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Doo-doo-doo-doo Vijf uur. Ja, dat was soepadupe van Joss Stone. En daarvoor hoorde je uh, Terence Trent Darby met Dan's Little Sister. Het is al vier geweest. We gaan even kijken naar wat regio nieuws. Uit de jaarlijkse vleermuizentelling in de Amsterdamse waterleidingduinen, de AWD... blijkt dat de beestjes zich daar wel heel erg thuis voelen. Want in de bunkers zijn maar liefst vier soorten geteld. En hun aantal is de afgelopen 25 jaar gestegen van 76 naar 265. Nou, de Vleermuiswerkgroep, de AWD, telt de, bunk, uh, de bunkerbewoners in samenwerking met de beheerder van het gebied Waternet. En op 13 januari dit jaar werd de 25ste telling uitgevoerd met verschillende mensen van het eerste uur. Bijvoorbeeld Rogier Langen, hij is mede-telleider van de Vleermuiswerkgroep. En hij zegt, ja, we hoopten al op een nieuw record, want ieder jaar komt er namelijk gemiddeld ongeveer 5% bij. Nou, in 70 van de 130 bunkers gedijen vleermuizen... bij een constante temperatuur van enkele graden boven nul. Een hoge luchtvochtigheid, wind- en lawaai stilte en totale duisternis. Nou, Waternet maakte zo'n 20 bunkers nog geschikter. Want ze zeggen, zo zijn het aantal openingen verkleind. Al dus Antje Erenburg, ecoloog bij Waternet. En aan de aan aangebrachte gasbetonblokken en gaas kunnen ze heerlijk hangen. De bunkers zijn afgesloten met een hek en een slot. Al dus Antje Erenburg... Nou, zometeen gaan we kijken, gaan we een rondje uh, sport doen hier in Zandvoort. Een rondje langs de velden met uh, Joop Van S. Maar nu eerst uh, Gotly An Cream, een Englishman in New York. You wow.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 In totaal werden ruim 1100 opvarenden gegijzeld. Acht gegijzelden werden vermoord. Voor de kust van Somalië worden nog altijd de meeste schepen gekaapt. Wel is het aantal aanvallen op schepen daar gehalveerd. Volgens het Maritieme Bureau komt dat door de aanwezigheid van buitenlandse marineschepen. Ook Nederland deed aan de anti piraterijmissie voor de kust van Somalië mee. Marineschip de Amsterdam kwam vorige week na vijf maanden terug in de thuishaven Den Helder. China heeft de afgelopen twee jaar meer geld gestoken in ontwikkelingslanden dan de Wereldbank, blijkt uit berekeningen van de Financial Times. China leende via twee staatsbanken in totaal 110 miljard dollar, vooral aan landen in Afrika, Latijns-Amerika en Centraal-Amerika. In dezelfde periode leende de Wereldbank zo'n 10 miljard dollar minder uit. De leningen van China gingen vooral naar landen met veel natuurlijke grondstoffen, zoals olie. De medische specialisten hebben ingestemd met het akkoord dat hun belangenorganisatie heeft gesloten met minister Schippers. Afgesproken is dat ze vanaf 2012 worden betaald uit een vast budget. Daardoor worden de specialisteninkomens beperkt en krijgt de overheid de kosten van de gezondheidszorg beter in de hand. Als concessie hebben de specialisten bedongen dat ze zelf over de verdeling van het budget gaan. Varkenshouders voeren vandaag actie bij de slachterijen. Met blokkades gaan ze voorkomen dat er varkens worden geleverd.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 Het Internationale Maritieme Bureau zegt dat de meeste schepen worden gekaapt bij Somalië. Door internationale patrouilles is het aantal kapingen daar wel gehalveerd. China steekt meer geld in ontwikkelingslanden dan de Wereldbank. Volgens de krant Financial Times leende China de afgelopen twee jaar 110 miljard dollar uit. Dat is 10 miljard meer dan de Wereldbank. China helpt vooral landen met olie en andere natuurlijke hulpbronnen. Het onderzoek van de krant komt kort voor een bezoek... van de Chinese president Hu Jintao aan de Verenigde Staten. Er is ook een grote Chinese handelsdelegatie meegereisd... onder meer om te praten over de aankoop van vliegtuigen van Boeing... auto-onderdelen en landbouwmaterialen. Het bezoek van president Hu Jintao aan de VS duurt vier dagen. Minister Schippers wil het aantal zelfmoorden terugdringen... maar ze noemt geen aantallen. Schippers laat het streefgetal van een vermindering van 5% van het vorige kabinet los... Het aantal zelfmoorden gaat de laatste jaren omhoog. In 2009 pleegden 1524 mensen zelfmoord. Varkensboeren voeren vandaag actie bij de slachterijen. Met blokkades gaan ze voorkomen dat de varkens worden gelezen.